Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Indonesië zijn wrakstukken gevonden die vermoedelijk van de vermiste Indonesische onderzeeër komen. Dat heeft de legerleiding bekendgemaakt. De onderzeeër verdween woensdag ten noorden van het eiland Bali van de radar... met 53 opvarenden aan boord. Er begon meteen een grote zoekactie waarbij schepen en helikopters zijn ingezet. Eerder werd gelekte olie gevonden op de plek waar de onderzeeër onder water was gegaan. Volgens de marine kan dat wijzen op schade aan de brandstoftank... Op de A1 bij Holten is een vrachtwagen die was geladen met personenauto's gekanteld. Een aantal auto's ligt op de weg en de A1 is dicht tussen Markelo en Rijs. En dat blijft volgens de politie waarschijnlijk nog wel een paar uur zo. De chauffeur van de vrachtwagen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft al veel automobilisten bekeurd die de ravage filmden tijdens het rijden. Nieuw-Zeeland stopt tijdelijk met de reisbubbel die net was geopend met Australië na een nieuwe uitbraak van het coronavirus daar. Sinds een week mochten mensen tussen de landen reizen zonder dat ze in quarantaine hoefden. Maar omdat nu een reiziger in Australië positief blijkt en regio's daar weer in lockdown moeten, wordt de reisbubbel onderbroken. In het Vlaamse Brecht, ten noordoosten van Antwerpen, woedt sinds gisteren een grote natuurbrand. Die is ontstaan na een schietoefening van het leger. Zo'n duizend hectare grond zou al zijn verwoest. De brand is nog niet onder controle. Brandweerkorpsen uit heel Vlaanderen zijn bijgesprongen om de brand te blussen. Er is veel kritiek op het Belgische leger. Normaal staat bij legeroefeningen altijd een brandweerwagen klaar, maar die was in onderhoud. Daardoor kon het vuur snel om zich heen grijpen. Bovendien zijn de enige twee personeelsleden die ermee mochten werken al vijf jaar met pensioen, meldt de VRT. Het weer, het is vrij zonnig bij maximaal 9 tot 14 graden. Morgen blijft het droog en zijn er vooral in de middag zonnige periode. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je ruim 20 minuten vertraging op de A7 Zaanstad-Afsluitdijk tussen Avenhoorn en Bochnem, 6 kilometer. Door werkzaamheden wordt het verkeer daar via de vluchtstrook geleid. En tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Back on that train. Man, I've gotta get out of this town. I'm out of my pain. So I'm going back to Lane. Wij gaan door met een Antwoord wat inmiddels een goedemiddagsantwoord is geworden. En in het tweede uur praten wij in de rubriek hoe is het nu met, straks met Ruud Willigers. Met Hanneke Mel over actie koop lokaal. En als afsluiten praten wij met de wethouder uh, van Haften over side events en uh, de hele organisatie daaromheen. Ruud Willigers, als het goed is, is hij aan de lijn? Ja, hallo Ben. Goedemorgen Ruud. Alles wel? Van ja, de strand, maar ja hoor, prima. Ben je op het strand? Allemaal prima. Nee, ik, zeg al, ik kom net terug van het strand en uh, allemaal prima. Wat heb je gedaan op het strand? Nee, lekker hard gelopen, lekker ontspannen. Oh, oké. Okay. Een groep mensen, die ik dat eigenlijk uh, al jaren doet. Ik denk al 25 jaar op zaterdagmorgen. Oh, dus dat was ook in, uh, in je diensttijd al? Oh, mijn diensttijd ook al, ja. ja, ja. Eigenlijk als voorbereiding voor de ski deden we dat. Uh, en dat was een activiteit van New destijds, en, uh, met Marcel van Ree. En ja, dat ligt natuurlijk allemaal op z'n gat met de corona. En, ja. Uh, ja, maar wij gaan zelf gewoon een beetje door. Gepast uh, naar de omstandigheden natuurlijk. Ja, die, uh, de training was voor, het, uh, voor de wintersport. Is dus dit jaar natuurlijk ook niks van gekomen? Nee, ook niks van gekomen. Nee hoor. Alleen in gedachten. <laughs> Alleen in gedachten. Alleen in maar, gedachten en foto's. Ik, ik neem aan dat jullie goede hoop hebben op, op volgend jaar. Of op dit, eind van dit ja, jaar. Ja, komende, komende winter hopen we natuurlijk... dat uh, alles weer een beetje... regulier uh, uitgevoerd kan worden. Hè? Ja, nou ja. Je, allerlei, allerlei zaken. Je laat al zien dat je in, in je pensioen toch bezig bent. Eigenlijk daarvoor al heel lang. Uh, met, ja. met de conditie. Uh, ja. Je bent... Jaren opzichter, uh, regelaar bij de gemeente Zandvoort geweest. Uh, ja. Hoe lang ben je met pensioen? Ik ben uh, officieel 1 januari 2017 uh, ben ik weggegaan bij de gemeente. Mm -hmm. En mijn afscheid was op 15 december 2016. En uh, ja, toen heb ik uh, ja, de pijn in het hart na 38 jaar Zandvoort. Uh, de deur Ja, nou ja, we weten allemaal hoe, uh, hoe jij te werk ging in het Zandvoortse. En uh, als je nou eens terugkijkt naar uh, sinds dat je met pensioen bent en nu, ja. zie je dan veranderingen bij de gemeente? Ja, dat is onopstotelijk natuurlijk. Er zijn uh, ja, een heleboel dingen, denk ik, verbeterd, maar ook een heleboel dingen minder. En uh, ja, dat is, uh, je kan... Uh, Zeker in de uitvoering vind ik persoonlijk dat er veel minder betrokkenheid is van de burgers bij bij zeg maar het gemeente, bij de gemeente zelf, zeg maar. Ja. Als je het onderhoud ziet van, van de plantsoenen van de wegen, het was allemaal ja, met veel kortere lijnen werd alles uitgevoerd. En dat is natuurlijk ja, dat is natuurlijk jammer. Is dat, is dat een nadeel van de, de samenwerking? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk voordelen van samenwerking, maar ook mm -hmm. nadelen. Maar destijds hadden wij ook al een goede samenwerking. Maar toen, ja, met Bloemendaal en Heemsteden en Haarlem en Liede, deed ik al jarenlang onderhoudsbestekken, bijvoorbeeld vanwege riolering, van verlichting, elektriciteit in koop, deden wij al samen. En ja, er is toen voor gekozen om niet met die gemeente door te gaan, maar met Haarlem door te gaan. En mevrouw uh, Rijk aan de kant te zetten. En uh, ja... Dat is dus uh, nu, we de, ja, nu zitten we met adem, uh, zeg maar uh, in de samenwerking. En ja, als het wel of niet goed gaat, uh, van de buitenkant is het daar heel moeilijk over te zeggen. Ik heb mm -hmm. het alleen via de ZTB meegemaakt, eh, uh, met de bouw van het paviljoen, uh, die we ons uh, zeg maar, nieuwe onderkomen in de Zuid. Ja, het gaat allemaal ja, strookloos en uh, ja, niet meer de korte lijn die wij vroeger hadden. Uh, je tikt hem en... zelf al aan. De de dreemingsbrigade ben je nog actief? Uh, nee, ik ben uh, uit het bestuur gegaan... afgelopen najaar in november. Dat heb ik ook gezegd. Ik doe het één termijn voorzitterschap mm -hmm. En uh, ja, daar is een goede... Opvolging gekomen. Er zijn genoeg we bestuursleden. en uh, jongeren ook. Hè? Want ik heb gezegd. Ja, ik word dit jaar 70. en ik vind. Ja, het is een uh, proef van jonge mensen. de zit en er moet ook een jongere voorzitter zijn. er moet niet iemand uh, die straks. 70 is, voorzitter zijn van die club. En. Uh, nou ja, gelukkig is dat ook allemaal. Uh, goed gekomen. en we hebben. Een, uh, denk ik, een heel goed bestuur nu. In die. Uh... In die termijn bij de rennersbrigade is natuurlijk, en je haalt hem zelf ook al aan... dat de nieuwe behuizing in de Zuid te sprake gekomen. Ben je, ja. ben je uiteindelijk een beetje tevreden met de gang van zaken en dat er nu beslist is? Ja. Ja, nou ja, kijk, punt is, uh, iedereen is tevreden. En, uh, de ZTB is tevreden en uh, de gemeente is tevreden, omdat het toch binnen redelijke kosten blijft. En, uh, ja, en de locatie is, is prima daar, dus uh, ik denk dat we met een uh, goed gevoel uh, dat gebouw kunnen gaan neerzetten. En, en wanneer kunnen we neer gaan zetten? Nou, dat is dit jaar. Dat is, ja, ik ben er natuurlijk direct meer bij betrokken, maar dit jaar... Uh, moet wel de eerste schop de grond in gaan, schep de grond in gaan om het te realiseren. En dat het jaar erop, zeg maar bij ons 100 jaar bestaan, de nieuwbouw gereed is. Dat zou natuurlijk een fantastisch moment zijn. Wacht, wacht men met bouwen tot het seizoen afgelopen is? Of, of, of gaat men nou, beginnen als de men begint? Planning, de exacte planning weet ik niet, maar ik neem aan dat men na de zomer gaat starten. Nee, dan zullen het ook de nodige vergunningen eerst doorlopende moeten worden. Mm -hmm. En uh, die termijnen weet ik niet meer, want daar ben ik natuurlijk niet direct bij. <laughs> en die wil je ook niet weten ook waarschijnlijk meer. ja nou, ik... Prima, maar ik, uh, ik, ga, ik ben met uh, prima gevoel weggegaan. Dus uh, ja. ik zou het ook wel uh, best willen weten. Maar ja, dan moet je er gewoon dichterbij zitten. Bij het ja. Dan kan je misschien Raymond vanavond. kan het straks vertellen. <laughs> ja, uh, daar die... heb ik een ander onderwerp voor. Maar misschien ja, dat hij ja, er even. Ja, ja. uh, als hij luistert, mag je daarop reageren. Ja, nee, zo is het. Zo is het, hè. Ruud? Nou, ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, met die samenwerking is dat uh, waar we het net al over hadden. Ja, het is uh, gewoon jammer. Uh, dat eigenlijk uh, zandvoort uh, ja, het is een kleine gemeenschap. Mm. En uh, ja, we moeten met elkaar zorgen dat die gemeenschap uh, zo goed mogelijk floreert natuurlijk. Ja. Wel toeristisch, zowel toeristisch, maar ook de bewoners die er wonen. Die dus uh, gezellig en uh, in een goede woonomgeving moeten, moeten bivakeren. Ja. Waar alles goed onderhouden wordt, hè, waar de pensoenen goed onderhouden worden, waar de, de wegen goed onderhouden zijn en waar je waar je, je prettig voelt. Ja, daar is, uh, uh, daar is die samenwerking misschien ook wel goed voor als we het wat strikter gaan doen in, uh, in, in Groen en in straten. Want er, er is nogal wat uh, te veranderen. Toch ja. uh, moet ik dan terug naar jouw uh, uh, politieke carrière, want je doet ook politiek. Ja, ik ben uh, sinds uh, 1975 lid van deze 60. Ik zit net juist te kijken. 45 jaar ben ik dit jaar lid. Dat is al een hele periode natuurlijk. Hè? Onafgebroken. Vaak ben ik het er niet mee eens, maar dat maakt niet uit. Ik ben altijd lid <laughs> geweest. Ja, als je het er nou niet mee eens bent, dan wordt het toch wel besproken in jullie, uh, jullie vergaderingen. Ja, ja, kijk, maar je hebt natuurlijk plaatselijk kan je iets met ergens niet eens zijn en landelijk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk altijd. Het moeilijke van lid zijn van de landelijke politieke partij: eh, dat je vaak eh, landelijk eh, ergens wel mee eens bent met eh, grote zaken, maar dat het plaatselijk vaak wringt. Eh? Nou ja, bijvoorbeeld met die samenwerking met Haarlem was deze 60 helemaal voor. Eh, ik ben altijd, ik heb altijd gezegd, moet je niet doen. Ik ben, te, ik ben voor samenwerking hoor, hou me ja, ja. goed. Uh, daar ben ik altijd voor geweest, daar ken jij mij ook wel voor. Ik ben voor samenwerking, maar niet met een groot logapparaat als Haarlem samenwerken. Ik had veel liever met Bloemendaal Heemsteden en Haarlem en Lieden destijds nog samengewerkt uh, uh, in, uh, in allerlei vormen. Uh, en uh, ja, daar denk ik dat je dan veel beter uit was geweest. Ja, is, is dat nooit uh, besproken dan? Ja, ja, ja, natuurlijk, dat is besproken, maar dat is toen uh, spaak gelopen. En uh, Toen heeft uh, destijds de wethouder uh, iets met Haarlem gepraat. Ja, ja, dat is dit uitgekomen wat we nu, uh, wat, wat we nu ja, hebben. Ja, dat is het balletje gaan rollen. Dus, ja. Uh, ja. En, uh, nou ja, en uh, nu moeten we evalueren als we op de goede weg zijn. En ik neem aan dat dat op een juiste manier gaat gebeuren. Ja, die... en, uh, en ook de kosten daaraan... Uh, ja, als je daarna als nu naar kijkt, hè, en dat doe je, doen jullie als uh, D66 leden ook, dat je in het laatste gedeelte van, van deze uh, gemeenteraads nu al toch wel weer scheuring ziet in, uh, in de zogenaamde coalitie. En blijft blijf D66 vasthouden aan de, aan, aan de samenwerking dan? Uh, nou, dat is. Ik denk. Uh, ik ben geen uh, gemeenteraadslid, natuurlijk, voor D66. Maar ik, ik, ik zat in bestuur, want ik zit niet meer in bestuur. Mm -hmm. Dus ik wil, maar ook, ik wil daar alleen maar persoonlijk wat over zeggen. Als lid denk, van D66 moet, mag je wat zeggen? Men moet nu eerst de, de, de uitkomsten van het onderzoek afwachten. voordat je media gaat vormen. Ja. vind ik. Want je hebt uh, op een gegeven moment nu gezegd. we gaan dat onderzoeken. Nou ja, dan moet je dat ook eerst afwachten. En dan kijken van. Uh, ja. Uh, moet je hiermee doorgaan of moet je op een andere weg gaan? Kijk, je kan ook ten dele doorgaan met Haarlem en op een andere manier uh, toch zelf meer dingen weer gaan doen of met anderen uh, samen gaan werken. Ja, dat, uh, dat moeten we dan maar afwachten. Dat gebeurt nu ook met het gewest, zeg maar, of het gewest, met, het, uh, met, de, met de milieuzaken en dat soort zaken. Mm -hmm. Dat wordt ook niet door Haarlem gedaan, dat wordt ook door een andere samenwerking gedaan. En hetzelfde, de belastingdienst die zit ook nog met Bloemendaal en besteden samen. Ja. Dus je moet eigenlijk de, de samenwerking opzoeken waar je het beste uitkomt. En, uh, ja, dat, en, en dan dat, toch ja. die korte lijnen proberen te halen. Ja, ja en nee, toch die korte lijnen. En zo goedkoop mogelijk. Kijk, toen wij uh, nog met Bloemendaal en Heemstede uh, samenwerken. met onderhoudsbestekken en dat soort zaken. met bu via Bureau Rijk was dat toen. Ja. Uh, kon je alle kosten delen. En nu deel je de kosten niet. Nu sta je weer alleen ben je alle kosten aan het betalen met dure ambtenaren van Haarlem. En dat begrijp ik. Een ambtenaar van Haarlem is duurder als een ambtenaar van Zandvoort destijds. Nee, dat, uh, omdat de organisatie veel kleiner was. Mm. Dus uh, als je eerst voor een uurtarief werkte van 75 euro... dan zit je nu met een uurtarief misschien van 100 of 125 euro te werken. Dus alle projecten worden vanzelf al duurder. Ja, dat, uh, dat blijkt ook wel uit, ja, uit de, de stukken. Maar ja, dat zou er uit moeten komen. Met een ja. Onderzoek. Ruud, huh? um, buiten jouw uh, politieke interesse en, uh, en andere dingen die je nog uh, doet voor de, voor de gemeenschap... Um, ik, ...ik heb ook gehoord dat je een uh, fanatiek golfer bent, dus de vrije tijd die, uh, die is goed ingedeeld. Die wordt, wordt goed ingedeeld, ja. Ik probeer, uh, ben dit jaar ook lid geworden van de golf... ...ik is het jaar al eigenlijk van de golfvereniging in Zandvoort, van de Dooms. En uh, nou, ik probeer uh, twee keer in de week te golven... Met, en dat... uh, met de nette mensen. En dat, uh, ja, soms lukt het, soms lukt het niet. En uh, vaak, uh, ja, je, je, nu doordat je niet op vakantie kan, is het een prachtige invulling natuurlijk. Ja. Om uh, lekker buiten te zijn en je uh, te gaan maken. En hetzelfde doe ik uh, twee keer in de week, probeer ik te tennissen zomers. Zo ben je lekker bezig. En ik bridge veel, ook. Dus uh, aan alle kanten probeer je... Uh, Fit te blijven, doe ik dus, samen met mijn vrouw, en dat is hartstikke leuk. Dat kan dus, je samen doen. Dus eigenlijk eigenlijk bestaat jouw leven nu uit de sport en spel. Sport en spel. En <lacht> uh, ja. ja, zo mag ik wel stellen, ja. <lacht> en een beetje ook nog naar de, de, de plaatselijke uh, nou ja, wat je al zei, van de politiek mm -hmm. uh, toch ook nog wel meedenken. Een beetje, uh, een beetje bijblijven en zo. Ja, nou ja, bijblijven en hoe het ook in ons dorp beter zou kunnen. Hè? Ja. Of nog? Wat, uh, wat brengen de komende maanden, Ruud? De komende maanden, ik hoop, Ja, in eerste instantie... Uh, Moet het terras open. Uh, um, ja, <laughs> kunnen, zou het zou heel fijn zijn wanneer ik weer lekker met mijn van weg kan. Dat, dat ja. doen we ook zomers, en uh, dat we dan wellicht de lichte grens nog eens over kunnen, maar anders blijven we gewoon in Nederland. Nederland is ook mooi en uh, ja en ik hoop dat de mensen gewoon gezond blijven en dat is denk ik het belangrijkste hè? dat we met elkaar door deze corona heen komen. Ja, dat is wel, uh... Ik krijg juist uh, morgen mijn eerste prik, dus uh, dat uh, geeft alweer een klein beetje meer zekerheid, ja. <laughs> want uh, allemaal om je heen hoor je toch wel dat mensen corona krijgen. Die ja. Wordt er niet van? De... Je bent er toch wel even mee, uh, mee, mee bezig. Gaan, ja. Ik het zo stuk. We zullen hopen dus dat we van de zomer weer lekker naar buiten kunnen vieren. op het strand. Dat ben ik ook wel liefde van, mm -hmm. Dat we weer lekker kunnen genieten op de terrassen en ook uh, de evenementen weer wat meer door kunnen gaan in Zandvoort. Want dat is natuurlijk voor de voor alles is het natuurlijk heel triest hè? Nee. dat er niks uh, meer georganiseerd kan worden in Zandvoort. En uh, hopen we dat de formule 1 dan een mooie start voor kan gaan geven straks. Mis je, mis je dat een Allerzijds. beetje, die reuring in het dorp? Want uh, je, je loopt er vaak zat. Ja, nee, ik, het is hartstikke leuk. Je weet, ik heb altijd meegeholpen aan alle evenementen. Hè, van, mm -hmm. hè, ik heb de, alle Grand Prix die nog in Zandvoort gehouden werden, heb ik al het verkeer mogen regelen. En dat soort zaken, <laughs> ja. nog samen met de politie. Ja, ja, ja, ja. <laughs> met De verkeerspolitie Zandvoort. Hè, dat was allemaal heel kleinschalig, hè, maar... Uh, toen waren wij er ook met Jackie uh, met X en al die figuren uh, uh, op het circuit. Hè? Want toen was er nog eigenlijk een veel nau nauwere band tussen de gemeente en het circuit. Hè? Met uh, Johan Berenpoot en al dat soort. Uh, ja, ja, die, uh, die toen nog ja, uh, aan het roer stonden. Ja, nou, die, uh, die organisatie die is uh, redelijk veranderd. Uh, ja, ja de, de, staat de, verder de, af van. Ja, de, het is niet meer zo dat de directeur, uh, tenminste de, de toenmalige. Uh, Directeur van Schri, bijvoorbeeld Beerpoot, uh, die contact gelegd. Nu komt er een ja. hele organisatie bij kijken. Daar gaan we ja, straks ja, met ja. Uh, uh, ja. de wethouder over praten. Dus dat, uh, ja. dat zien we wel. Inderdaad, wat je, de korte lijnen zijn een beetje weg, moeten we constateren. Die zijn weg, die zijn gewoon weg. En dat ja. geldt van de Formule 1. Uh, dat uh, tot, uh, zeg maar, uh, nou ja, gewoon de, de Chanty Festivals en noem maar op, wat we allemaal hebben gehad in Zaltoort. En uh, ja, dat toch weer opgepakt moet worden op een of andere wijze. Nou Ruud, ik, uh, ik kan je meedelen dat de vergunning aanvraag voor de Chanticore die is gedaan. Dus we wachten af of, nou, het, uh, nou, of het allemaal doorgaat. Mooi, ah, ja, ja nee, maar dat zijn toch leuke dingen. Tuurlijk. De, de kleinste dingen voor Zandvoort maar en de Formule 1 is het grootste dan voor Zandvoort. Ja. maar het hoort er allebei bij een dorp. He, van palingroken uh, paling tot uh, of noem, roken. Noem, <laughs> en, noem maar een leuk evenement op. Het ja, nee, dat Zandvoort soort dingen, wel. dat hoort toch bij zo'n dorp als, als Zandvoort. Ja, ik... he, en het hoeft allemaal niet grootschalig te zijn. Maar oh, ook juist nee, de nee. kleine dingen zijn juist leuk. Vind ik hoor. Dat is mijn mening. Nou, dat is een... een, een Dan denk ik dat het wel een goede is uh, voor jou om ook mee af te sluiten. want. Ja. Um, we weten weer wat je doet, we weten wat je gedaan ja. hebt, dat weet iedereen. En de toekomst, uh, nou ik hoop dat je inderdaad uh, de grens over mag binnenkort. Ja, nou ja, we mogen voorlopig de grens van Zandvoort over, ja. dat is wel heel wat. Ja. <laughs> maar uh, ik hoop dat we verder uh, weer in Europa verder mogen reizen. Okay. En uh, laten we nog maar niet buiten Europa denken, nee, nou. want dat is denk ik nog wat verder weg. Ja. Huh? Ik hoop het ook met jou, Rut. Bedankt voor ja. het uh, gesprek. Ja. En ja, tot ja, ziens. Ja, ja. Ja, en uh, we komen elkaar wel weer op straat tegen, nog wil zeggen. Dat lijkt me wel dus. We gezellig. We het gezellig. En wellicht op terras. <laughs> ja, dankjewel hè. Uh, Oké, okay. ga je goed. Ja, doei. You see Billy got picked on at school, the things he couldn't change. He tried his best to play it cool But in the seventh grade You either fit right in or you don't fit That's just the cold hard truth I wish that I'd have been the friend That Billy never knew I think it's time to come together You and I can make a change Maybe we can make a difference Make the world a better place Look around and love somebody We've been hateful long enough Let the good Lord reunite us To this country that belongs Undivided Yup. You either go to church Or you're gonna go to hell Get a job and work Or you're gonna go to jail I just kinda wish we didn't think like that Why's it gotta be all white or all black And when we gonna learn to try On someone's shoes sometimes That's right When we gonna start we in een rustig stukje muziek. Ik denk dat Jelmer dat uitgekozen heeft, klopt dat? Ja dat klopt. ja, dat klopt dus. Als het goed is, gaan wij praten met Hanneke Mel. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, goedemiddag Ben, met Hanneke. Uh, alles gezond bij jullie? Alles gezond, gelukkig wel. Uh, mooi zo. Uh, je bent alweer open op strand, hè? Ik zag ook een, een afhaalluik bij jullie. Ja, klopt. Ja, we hebben de TKW hebben we erin gezet. Dus uh, het begint te lopen, de terrassen mogen volgende week open, iedereen is aan het vegen en aan het doen. Maar... Uh, ik zag een grote advertentie in, uh, in de Sanfoskant waar jij opstond. Koop lokaal. Uh, ja. Is dat gewoon een kreet of zit daar wat achter? Nou, het is, uh, we zitten in een, uh, in een werkgroep uh, met uh, ondernemers in, uh, ja, van het strand, uit het dorp, uh, hotel en gemeente. En uh, binnen die groep. Uh, werd er op een gegeven moment ook geroepen door Peter Tromp... ook van nou, kunnen we niet uh, elkaar wat meer ondersteunen... En, uh, want het is moeilijk genoeg en we moeten een beetje... ja, we hebben het nu alleen met de zandvoorters natuurlijk te doen. En laten we ze nog weer wat meer porren... dat ze toch nog eventjes lokaal gaan kopen. En, en, en hoe ga je dat uh, uh, uitrollen? Nou, dat hebben we, we hebben nu een campagne zeg maar, voor de komende vier weken... en dan komen er verschillende ondernemers komen aan het woord... En um, op die manier proberen we een beetje de, de inwoners van Zandvoort uh, nou ja, bewust te maken dat uh, we het hier hartstikke goed hebben, maar dat we elkaar wel nodig hebben. Ik, uh, ik, ik zie uh, op, op Facebook en uh, op, op de apps, hè, de Scharri-app, Eet en Drink in Zandvoort, is een Facebook-site, ook, ook echt op Zandvoort gericht. En ik, ik verwacht, of tenminste, ik denk dat er veel gebruik van gemaakt wordt. Hebben jullie daar ook al reacties op? Ja. Uh, ook wel reacties, ja. Mensen komen wel gelukkig bij de TKW. Nou heb ik niet mm -hmm. dat, dat, uh, dat wij wegbrengen. Maar er zijn er wel een paar. En de, ook voor de detailhandel en zo is het gewoon heel belangrijk dat ze die mogelijkheid ook hebben om te brengen, of dat mensen afspraken mm -hmm. maken. Maar je ziet dat nu de laatste tijd het weer een beetje inzakt. Mm -hmm. En ik denk dat het juist gewoon nu erg nodig is. Ja, die, die, die balies aan de voorkant van de, de retailwinkels, die gaan weg. Vanaf volgende week mag je eigenlijk een soort van uh, vrijelijk winkels uh, in. Gaan jullie ja. daar, daar ook aandacht aan besteden? Ja, daar wordt ook aandacht aan besteed. En uh, ja, ook daarin, het is natuurlijk wel een beetje versoepeld... maar het is nog niet optimaal versoepeld. Dus we kunnen, je moet er nog wat bij hebben ook. Ja, als, als, als uh, de afspraken vervallen. Dus, dus je mag dan wel weer naar binnen toe... Uh, ...mits zoveel mensen in, uh, in de oppervlakte. Dus ga, gaan jullie dat ook bekendmaken in, uh, in advertenties? Uh, de, wat er volgende week in komt, dat weet ik nog niet helemaal. Maar mm -hmm. dat zijn we ook een beetje aan het kijken. Uh, dus we proberen de mensen er wel van bewust te maken. Ik denk dat de meeste mensen ook wel weten wat er mag. Maar ik denk dat ze ook moeten weten dat naast dat je gewoon bij iemand in de zaak komt... ...dat je ook gewoon kan uh, afhalen of... Uh, ja, of laten brengen. Of, of laten brengen door uh, de ondernemers. Nou, ik uh, ja. denk dat dat een, uh, toch wel iets is wat veel verantwoorders ook doen. Ja. En uh, het is altijd goed om daar weer uh, wat aandacht aan te besteden. Die, uh, die, die vierweekse campagne bestaat die alleen uit advertenties en, en, en interviews? Die, uh, ja, en, en ook filmpjes, en, uh, ja, advertenties, interviews en er komen posters. Die hopen we dat de ondernemers ook uh, in hun zaak ophangen. En uh, dat gaat er ook bij komen, ja. Uh, ik zag de logo's van uh, OBZ en, uh, en OVZ er al bij staan. Dus ik neem aan dat uh, ondernemend Zandvoort uh, zich aangesloten voelt. Ja, ja, het wordt heel breed gedragen, ja. Uh, nou, dan, uh, dan moeten we maar zien. Uh, nou ja, eigenlijk hoef je dat niet te zien, want de meeste Zandvoorters die hebben wel de insteek dat ze lokaal kopen, toch? Klopt, klopt. Nou, maar je ziet gewoon nu... en dat is natuurlijk omdat het al zo lang duurt... je ziet gewoon dat, er een beetje, dat het een beetje inkakt. En dat mensen toch veel meer op internet... bij grote bedrijven gaan kopen. En ik denk dat uh, die detailhandel ook... Uh, dat het erg belangrijk is... en de speciaalzaakjes in het dorp... dat het erg belangrijk is dat ze... nou ja, toch nog wat meer klanditie krijgen. Ja, dat... Uh, zijn er dan niet. De, de, de cijfers van de, de, de webshops... Die, die springen uit de pan... Dat... Ja. Eigenlijk niet. Uh, ja, men kon niet anders en nu kan je dus gewoon weer terug. Dus het idee is: van joh, die website is allemaal leuk geweest. We gaan nou weer naar de winkel en liefde Zandvoort. Precies, klopt. Nou, dan, ja. uh, dan roepen we dat nog een keertje hardop. Koop lokaal, ja. blijf in Zandvoort. Ja, ja. En, en wat ook heel leuk is: dus je, je zou ook gewoon in een hotel uh, maken er een uitje van en dan ga gewoon in het hotel ergens in het dorp. Uh, een keer een overnachting doen of op het strand. Doe eens, doe eens gek ja, en ga op het strand slapen. Vakantie. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> nou ja, Ruud zei het ook al, je mag toch niet weg. Je moet in, in, in Nederland blijven. Dus een nachtje ja. op je eigen strand is misschien ook wel aardig om te doen. Nou, zo is het. het is, dat kan best heel leuk zijn. Nou, ik, ik kan me er wel wat, wat, wat bij voorstellen. Ja. We gaan uh, zien hoe de campagne verder loopt... We uh, benadrukken nog wel eens aan, ook aan luisteraars: van, uh, pro probeer lokaal te kopen als je wat uh, vindt. Uh, het kan ook afgehaald worden als je maar even wilt bellen met de zaken die, uh, die beschikbaar ja. zijn in Zandvoort. Um, we wachten af wat er bij jou uh, nog meer uh, komt uit de actie. Ja. En uh, nou ja, die interviews die komen vanzelf. Hanneke, ik uh, wens je nog veel plezier vandaag op het strand. Ja, hartstikke bedankt en bedankt voor de aandacht hiervoor. Nou ja, geen... En laten we elkaar sterk maken. Geen hè? dank. En laten we inderdaad als Zandvoorters uh, de horeca en de retailers uh, helpen bij deze moeilijke periode. Ja, precies. Nou, dank je wel voor deze aandacht. Ja, dank je wel en tot ziens. Oké, okay, dag Ben. Dank je wel. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleeft het. kom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 Yeah. gast in onze Goedemorgen, Goedemiddag uh, uitzending van Zandvoort praten wij met uh, wethouder Van Haafden Wethouder, goedemiddag Goedemiddag um, Als eerste wil ik toch aan u vragen uh, over vorige week, een goede vorige week is er een interview geweest met uh, Cor Haasman over de priklocaties Heeft u ja. behoefte om daar kort op te reageren? Ja, graag als het even mag. Uh, bovendien, uh, uh, van harte geluk gewenst. Je hebt je linkje gekregen. <laughs> ja, uh, het heeft even geduurd, uh, maar. <laughs> <laughs> maar het is gelukt. Dus. Ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> ja, nee, even inderdaad, even, even terugkijken uh, wat er vorige week nou allemaal is gezegd. Uh, laat het duidelijk zijn dat, uh, dat niemand in Zandvoort, en ook ik niet... Uh, ...zo gelukkig ben met de situatie die vorig jaar ontstaan is door corona... ...dat uh, aantal Mediaal uh, naar uh, de Halterstraat uh, ging... ...en uh, uh, toen ook al met de heer Haarsman uh, gesproken heb om te kijken... ...kunnen we dat uh, terugzetten. Nou, dat is gelukt... Deels gelukt. Uh, niet meer het aantal uren in pluspunt zoals het daarvoor was. Maar ik, ik heb geen enkele directe invloed. En dat moet wel duidelijk zijn. Uh, Altammediaal is gewoon een organisatie die zelfstandig een beleid uitvoert. En ik kan hooguit met partijen in gesprek om te kijken van... kan je dat nog een, een tandje meer, een tandje extra? Dat hebben we vorige week, vorig jaar uh, heel goed met elkaar uitgesproken. En gezegd van laten we nou proberen toch in pluspunt open te gaan. En daarnaast als de huisartsen, of in overleg met de huisartsen... de mensen uh, uh, doordat ze moeilijk ter been zijn... Uh, thuis geprikt kunnen worden... Uh, dan komen ze gewoon langs. Mm -hmm. Dus je kan, als je zegt, ik wil niet dat pluspunt, om welke reden... dan of ik kan niet dat pluspunt, ik kan ook niet daar... de Haltestraat. dan kan je via je huisarts een afspraak maken... en dan wordt het thuis bij jou geprikt. Okay. En dat is wat ik voor elkaar heb gekregen. En daarnaast hebben we ook afgesproken met Altenmedeo... dat wij zo halverwege dit jaar gaan evalueren... Van oké, okay, is het nou inderdaad zo dat er veel meer mensen naar uh, het pluspunt hadden willen gaan, maar niet terecht konden om geprikt te worden? Ja, dan moeten we dat aanpassen, dan moet Atomedia dat aanpassen. Niet de gemeente, ik, ik, ik kan alleen maar in gesprek. Ik, ik ben niet Atomediaal, uh, dus voor alle duidelijkheid, ik doe mijn best. En het kan best zo zijn dat er in social media of op Facebook uh, gesuggereerd wordt dat ik dat wel zou moeten kunnen doen. Uh, dat is helaas niet het geval. Nee, mooi. Dan is dat duidelijk. Want uh, er gebeuren natuurlijk nog vele andere dingen. En uh, zeker één ding waar u als, uh, waar u als wethouder uh, nogal uh, belangen heeft. En dat is uh, de, de Formule 1. U bent de wethouder daarvoor. Uh, gaat ja. alles een beetje naar wens? Ja. Ja, kijk. We hebben natuurlijk best een hele spannende periode al achter ons. Uh, van uh, alle voorbereidingen die gewoon weer opgestart zijn. Uh, alles in de richting van uh, 3, 4 en 5 september. We gaan er vanuit... ...dat het evenement doorgaat. We gaan er vanuit dat het evenement met het publiek doorgaat. En zolang we het niet anders gehoord hebben... ...gaan we daar dus vanuit. Dat betekent dat alle zeilen zeg maar, in de goede richting gehezen zijn... ...dat we de wind uh, opgezocht hebben om mee te varen. We gaan echt uh, vol kracht vooruit... Um, en we hopen uh, allemaal, en uh, dat geldt voor de mensen van uh, de Dusk Grand Prix... vanuit en circuitgemeente en uh, ook Zandvoort Marketing... dat het ons echt gegund is om dit jaar het evenement mooi, mooi met publiek te mogen organiseren. Ja, liefst met uh, 100.000 man uh, per dag ongeveer. Uh, dat is het uitgangspunt. Toch, ja. toch zijn er wat kritisch geluiden over het extra geld. Ja, ja. Um, ja, logisch overigens hoor. Ik bedoel, uh, het is niet niks hè, wat het allemaal kost... en waar de gemeente ja tegen heeft gezegd uh, vier, vijf jaar geleden. En, en, en, en de verplichting die dat met zich heeft meegebracht... Uh, zorgt er nu wel voor dat je zegt... ja, als je eenmaal hebt aangezegd... Ja, dan moet je ook naar BNC uh, durven gaan. Want de afspraak destijds was... we gaan samen met DGP ervoor zorgen... dat de Formule 1 in Zandvoort gehouden gaat worden... En we hebben afgesproken dat we dat voor drie jaar samen zouden doen. Nou, het eerste jaar het evenement, weten we allemaal... kon niet doorgaan vanwege corona. Maar er was enorm veel energie en arbeid en tijd gestoken... in de voorbereidingsfase. Twee maanden voor het moment dat het zou gaan plaatsvinden... moest de stekker eruit. Dat betekent dat je dus een jaar langer door moet... om die drie evenementen achter elkaar te kunnen laten organiseren. En dat is de belangrijkste oorzaak... Waarom er gewoon meer geld bij moet. Niet omdat we het nou graag willen. Niet omdat het nou, eh, welke reden dan ook, eh, belangrijk is. Het is gewoon een pure noodzaak. We hebben die afspraak gemaakt. Het evenement heeft vorig jaar niet plaatsgevonden. Gaat dus 21, 22 en 23 plaatsvinden. Betekent dat we gewoon meer eh, arbeid, meer tijd moeten steken. Om het goed en veilig voor elkaar te krijgen. En, en, een andere reactie is er niet op te geven. Nee, oké. Okay, um... De organisatie die, uh, is nu rond. Hè. Er is een, een, een, een interim directeur. Ja. De raad van toezicht die is er en de raad van advies is er. De interim directeur uh, die doet het dit jaar. Wordt er in die tijd ook gezocht naar een, een, een vaste directeur voor de komende jaren? Nou, De afspraak is gemaakt uh, dat, en dan heb je het nu over Stichting Zandvoort Beyond, ja. hè, de, de, de organisatie van de site events, dus de evenementen buiten het circuit. Uh, daar hebben wij gelukkig een hele ervaren uh, uh, directeur kunnen uh, uh, uh, charteren, die zijn sporen in Assen uh, tijdens de feestweek daar en uh, rondom de TT uh, heeft uh, bewezen. Hij uh, wilde en was beschikbaar en hebben hem met veel enthousiasme binnengehaald... omdat het een hele ervaren eh, eh, directeur is. Maar het is aan de Raad van Toezicht en zo hebben we het geregeld. De Raad van Toezicht, die eh, bestaat uit drie eh, ervaren eh, mensen... ook met politieke ervaring en heel breed en goed... Uh, zakelijk netwerk. Uh, die bepalen uiteindelijk. of zij met deze directeur. Uh, doorgaan. of dat ze op zoek gaan naar een andere directeur. Daar bemoeien wij ons niet mee. Nou, de Raad van uh, Toezicht. het uh, zit nogal wat zware jongens in, hè? Ja, gelukkig wel. <laughs> ja, ja, ik zag. Uh, um, de, de Raad van Toezicht is een. Um, een raad die. Uh, waar men op kon intekenen. Uh, ja. Ik, ik, ik, ik zie daar drie topmensen uit de financiën en de zakenwereld in zitten. Hebben die dan echt zelf gesolliciteerd? Ja, ja klopt. Nee, het, is also, het is een open procedure geweest. dus uh, Iedereen die van zichzelf vond dat hij een geschikte kandidaat was... die kon gewoon uh, solliciteren, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En met al die kandidaten zijn gesprekken gevoerd... En uiteindelijk zijn deze drie mensen uh, er boven komen drijven. En daar zijn we ontzettend blij mee. Want wat je aanschrijft, het zijn zeer ervaren uh, ook ondernemers. Mm -hmm. Mensen die uh, uh, heel veel ervaring hebben in, in start-ups. Het opstarten van bedrijven en ondernemingen. Uh, de voorzitter uh, is een oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Die natuurlijk politiek gezien haar netwerk meebrengt. En weet uh, ook hoe de hazen lopen in de provincie. Uh, en een ander ondernemer die heeft uh, als jongen. jonge... Uh, een callcenter opgestart en heeft zijn bedrijf, ik meen vorig jaar, ja, eind verkocht. vorig jaar, verkocht. En is beschikbaar en heeft heel veel interesse in Zandvoort. Is ook zeer regelmatig in Zandvoort. Nou, daarbij hebben we gewoon drie hele goede kan kanjes die de Raad van Toezicht vormen. Voor de, uh, voor de duidelijkheid, we hadden het net over geld voor de gemeente die uh, voor de Formule 1 was. De stichting, ja. Bion, die moet uh, helemaal zelfdragend zijn, toch? Nou, niet helemaal. Ja, ze moet wel zelfdragend zijn. We hebben een, een concessieovereenkomst gesloten... Uh, uh, waarbij uh, de gemeente 100.000 euro beschikbaar heeft gesteld om te kunnen starten. Uh, dat, uh, dat die afspraak uh, die stond al, dat was niet nieuw, uh, maar die hadden we uh, überhaupt wel ingepland staan voor de drie evenementjaren. Nou, die hebben we dus nu uh, voor de stichting uh, beschikbaar gesteld. Een stichting zonder winst algemeen. Dus het geld wat er binnenkomt... kan en moet ook gewoon weer aan mm. activiteit worden uitgegeven. moet niet bij één mensen in een zak uh, verdwijnen. Uh, of uh, uh, aandelenhouders die daar belangen bij hebben... speelt allemaal niet mee. Uh, al het geld uh, moet in Zandvoort uh, of regio... ...kunnen worden ingezet. En, uh, en het is de opdracht van uh, deze uh, directeur van Zandvoort uh, Beyond... ...om ervoor te zorgen dat er ook sponsorbijdragen binnen gaan komen... ...en ook bijdragen van ondernemers die uh, activiteiten in het dorp en op het strand willen organiseren. Ja, kijkt u daar als wethouder wel eens in? Uh, in ja. gesprek met, uh, met de directeur van joh, loopt het een beetje... Jazeker, we hebben natuurlijk uh, wel een beetje de vinger aan de pols. Mm -hmm. uh, we hebben uh, een regionaal overleg, uh, bestuurlijk overleg heet dat. Uh, daar wordt ook uitleg gegeven over de stand van zaken. Uh, uh, van de week is uh, de, de raad een beetje bijgepraat van waar we nu staan, waar ook uh, de evenementen nu staan. Er is nog heel veel werk te verzetten. Uh, maar we hebben dat uiteraard, en dat geldt ook in het overleg dat ik heb met de directie van DGP, zeer regelmatig. Om te kijken van waar staan we nu, wat is er nog nodig, uh, waar uh, liggen er nog uh, kansen, waar zijn nog uh, valkuilen waar we elkaar voor moeten behoeden. Daar zijn we zijn constant met overleg. Ik denk dat ik op dit moment zo'n beetje uh, 40, 50 procent van mijn tijd uh, besteed aan alle activiteiten rondom de familie 1. <laughs> nou, dat is, uh, dat is behoorlijk wat. Heel veel, um... ja. De raad van advies die is nu ook bekend. Dat was ja. uh, geen uh, open sollicitatie, daar zijn mensen voor, uh, voor gevraagd. Waarom is er, ja. is er gekozen voor die, uh, die opzet? Nou, uh, belangrijk is omdat wij uh, op zoek moesten en wilden naar mensen uh, met een zandvoorthart... hart uh, mensen die uh, in de Zandvoortse samenleving en ondernemerswereld uh, zeg maar hun sporen hebben verdiend of daar middenin staan, weten wat er in Zandvoort speelt, <kuggen> uh, weet hoe de Zandvoortse uh, mentaliteit is en wat wij verwachten van de evenementen in Zandvoort mm -hmm. en uh, nou hebben we een directeur die heeft ervaring in as opgedaan, valt niet in Zandvoort maar heeft heel veel kennis en ervaring en we hebben drie leden van de Raad van Toezicht die ook nog niet echt allemaal in Zandvoort wonen, maar wel een heel goed gevoel bij Zandvoort hebben. Maar we hebben ook gezien vorig jaar... dat wanneer je de contacten met de ondernemers... de horeca in Zandvoort niet goed weet aan te sluiten... dat er dan eh, onduidelijkheden ontstaan, weerstanden ontstaan... en dingen niet goed van de grond komen. En daarom hebben we gezegd, die Raad van Advies... die moet gevraagd en ongevraagd meepraten, adviseren. Eh, eh, dat hoeft niet allemaal overgenomen te worden. Maar het gaat er ons om dat, dat wat wij in Zandvoort belangrijk vinden met elkaar... Dat daar aandacht voor is en dat de Raad van Toezicht en de directeur daar naar luistert en daar iets mee doet. Daar gaat het ons om. Een critici van de Raad van Advies zeggen nu al van ja, wat moet nou een sportjournalist in zo'n adviescommissie of een marketingdirecteur uit Noordwijk? Kijk, dat, daar wordt naar gekeken. Ja, nou laat ik dan helder zijn. Uh, uh, de, de, de journalist Jet Ploy mm -hmm. is, is de uh, uh, journalist van de Formule 1. Die komt bij alle races en over de hele wereld. Ziet in de hele wereld wat daar rondom die Formule 1 dagen in, uh, in het land of in de regio wordt georganiseerd. Doet dus enorm veel ervaring op om te zien hoe wij het in Zandvoort nog beter kunnen doen. Hoe we nog meer uh, activiteiten kunnen ontwikkelen. En is onze ambassadeur in het buitenland. Want ook het buitenland kijkt nu naar Zandvoort. Wat gaat daar gebeuren? Hoe gaan ze het oppakken? Wat gaan ze rondom de Formule 1 dagen allemaal ...organiseren. En als ik kijk naar... ...de race in Bahrein, de eerste race van het jaar... ...dan zitten de tribunes niet eens vol. Nee. Dan wordt er ergens in een zandbak gereisd... ...en iedereen gaat er naar huis. Er is totaal geen enkele sfeer. Zandvoort is bij de organisatie... ...van de internationale organisatie FOM. En via nu straks... ...het voorbeeld hoe je een combinatie kan brengen... ...tussen het familie 1 race weekend en de bewoners en de ondernemers in die directe omgeving. En niet alleen in Zandvoort, maar ook in de regio. En dat geldt ook dus voor de directeur van Noordwijk. Wij willen dat het niet alleen maar een feestje is... maar dat het een regionaal feestje wordt. Dat het draagvlak voor de Formule 1... ook in de andere buurgemeenten zeg maar, tot leven komt. Dat ook men daar enthousiast wordt. Want dat is nog niet overal het geval. Niet elke uh, bestuurder, niet elke uh, uh, raad in de regio staat de klappen in te juichen voor het evenement. Dat moeten we ons dan realiseren. Zij zeggen, het feestje is in Zandvoort en wij hebben de overlast. Dat wil ik, daar wil ik vanaf. Mm -hmm. Het is niet alleen maar het feestje in Zandvoort. Het is een heel belangrijk regionaal feest. Het is natuurlijk wel grappig, dat uh, en u, u, u raadt dat zelf aan... dat sommige raden van buurtgemeenten en uh, Bloemendaal, Heemstede en, en Haarlem... zijn dan de meest uh, toeliggende... Uh, daar met een schuin oog naar kijken. Maar ondernemers uit die uh, uh, gemeentes, die staan wel te springen. Juist. Yes. Ja, en, en, en dus bieden we hun een mogelijkheid om aan te haken. Uh, via uh, onze site-events... een feestje in, in, in uh, zeg maar Caprera... Uh, kan net zo goed in teken staan... van de Formule 1 en Max Verstappen. Uh, uh, in heemsteden kunnen ondernemers... ook met elkaar uh, afspraken maken... hoe zij daar onderdeel zijn. En ook het, het dorp uh, zeg maar aankleden... met uh, nou, Formule 1-vlaggen en dergelijke. En dat hoop ik dat het ook in, in, in Haarlem gebeurt. Want die ik ondernemers in die gemeente, die snakken ook naar een evenement... waar ze zeg maar de terras open kunnen gooien... en hun gasten kunnen verwelkomen. En dat hopen we inderdaad in het begin september... voor elkaar te kunnen krijgen met z'n allen. Ja, um, ik wil, u, u, u, u noemt terras, daar wil ik even op inhaken. De terrassen ja. mogen weer uh, open van de week... en er is al een ja. besluit genomen om de afsluiting... tot eind augustus te laten plaatsvinden. Waarom pakken we het weekend van de Grand Prix er niet bij? Omdat er nu vanuit Zandvoort uh, Beyond uh, de sitevents nu worden voorbereid en er wordt gekeken waar gaan uh, uh, activiteiten plaatsvinden uh, in het weekend vooruitlopend op de Formule 1. Het ja. weekend. En dus alle uh, terrassen, alle pleinen, alle plekken in het dorp moeten vrij zijn om het evenement zoals we dat nu voor ogen hebben, dus al die side-events ook mogelijk te kunnen maken. En dan, heb je, dan kan je niet zeggen, ja, ik heb u in mijn terrasje, uh, uh, uh, dat hou ik open. Nee, er moeten totale nieuwe afspraken gemaakt worden... om het beeld van het evenement en de sfeer en alle afspraken die daarover gaan... en alle vergunningen die daarvoor nodig zijn, onder één paraplu... Uh, zeg maar naar het gemeentebestuur te laten komen. En daar is die stichting ook voor opgericht. Ja, dus zij die... zijn de coördinator van alle feestjes... en alle evenementen... in de aanloop en het weekend zelf. Ja, en uh, in het, de Haldenstraat, want ik wil hem daar even bij houden... en dan sluit ik hem ook ja. af... Uh, is onderdeel van, van Site Defense. Hè? Die staat ook, ja. Dat staat beschreven. Dus de kans ja. zou bestaan dat die uh, afsluiting... toch gewoon doorgaat... omdat er uh, iets georganiseerd gaat worden in de Haldenstraat. Absoluut. Ja, uh, absoluut. Ja. Alleen onder een andere aanvraag, een andere vergunning... en een andere organisatiestructuur. Ja, dus we willen dat echt goed gecoördineerd hebben. Want dan, het ook, dan heb je ook die routing die je nodig hebt... waarbij je alle bezoekers en degene die in Zandvoort wonen... ook onderdeel kunnen uitmaken van het totale plaatje wat je wilt bereiken. Nu um, zit u in de Raad van Advies. Ja. U bent ook uh, Formule 1-wethouder. Ja. Robert van Overdijk die is uh, DGP-voorzitter en zit ook in uh, de Raad van ja. Advies. Zijn ja. dat geen verstrengelende belangen straks? Nee, juist niet. Uh, ik denk dat wij blij mogen zijn dat DGP de oprichter van de stichting... mede mogelijk heeft gemaakt nee. en omarmd heeft. Dat betekent dat wij daarmee toegang hebben gekregen... tot de grote sponsors van de Formule 1 op het circuit. Dus alle grote bedrijven die als sponsor rondom de Formule 1 dagen... Uh, uh, uh, uh, zeg maar acteren, zijn nu ook voor ons, en dan met name voor Zandvoort Beyond, hè, de evenementenorganisatie, ja. bereikbaar en vinden daar nu ook overleg en gesprekken mee. Dus het is één onderdeel, het Formule 1 evenement is en op het circuit, en in het dorp, en op het strand. Dat is duidelijk, uh, maar ik kwam daarop omdat uh, de directeur van het circuit natuurlijk ook uh, verantwoordelijk is voor zijn evenementen op het circuit. En dan ook Klopt. nog een beetje met die side events uh, mee bezig is. En, daar, en daarmee maken we dus één totaal feest. En dat, is, uh, dat is duidelijk en dat, ik hoop ook dat het allemaal uh, één groot feest gaat worden. Um, nou ja, Politiek gezien uh, is, is het bijna rond, denk ik. Nou ja, dat betreft wel. Hè. Dus de, de raad is akkoord gegaan uh, met het voorstel van het college, ondersteund met een amendement van de VVD. En daarmee zijn de financiën in ieder geval veiliggesteld voor de komende drie jaren. Er ligt een opgave voor mij. Uh, maar dat hadden we al meegenomen in de samenwerkingsovereenkomst met het circuit, om ervoor te zorgen dat als het evenement in jaar vier en jaar vijf. ...ook nog plaatsvindt om daar opnieuw uh, gesprekken over te voeren. Dus dat is veilig. De, de, de, de bijdrage van de gemeente gaat door. Heel belangrijk dat alle ambtenaren die alle vergunning aanvragen... het kader van mobiliteit, veiligheid, noem het maar op... ...dat we daar inderdaad onze verantwoordelijkheid in... Hebben en nemen en kunnen nemen. Uh, dat, is, dat is geregeld. Ja, en nu hangt het alleen maar vanaf of corona ons een beetje wil helpen. Want als ja. corona en iedereen gevaccineerd is, <lacht> dan maken we veel meer kans dat het ook inderdaad met het publiek door mag gaan. En, en laten we alsjeblieft hopen dat het lukt. Bent u al geprikt? Ik heb een uitnodiging gekregen om 5 mei uh, geprikt te worden. Dat ja. wordt een heugelijke dag. <laughs> de <Vrijdensdag>. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, meneer Van Aafden, mag ik u ontzettend bedanken voor deze uitleg. En uh, uh, ook over uh, hoe het met de gemeente gaat, hoe de site-defense gaan. Uw, uh, uw taak als wethouder en als uh, lid van de Raad van Advies. Het is uh, voor ja. mij een stukje duidelijker. Ik hoop voor de rest ook. En uh, nou ja, we gaan het volgen allemaal. Dank u wel. Zeker weten, dankjewel ook. Fijn weekend. Tot ziens, fijn weekend. Ja, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort van uh, 24 april 2021. We hebben een uh, prachtig programma gekregen van uh, Gert van Kuik, onze redacteur. Jelme Koper en Cor Draaier, die hebben de muziekjes weer gemaakt. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend. Tot volgende week.